Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Minder mensen mee aan een demonstratie tegen Vladimir Poetin dan was verwacht. Er zijn zo'n 15.000 betogers bij het Kremlin. Er was toestemming gegeven voor een demonstratie van 50.000 mensen. De betogers beschuldigen de aankomende president en huidige premier van Rusland van fraude bij de presidentsverkiezingen. Bij de demonstraties naar de parlementsverkiezingen in december werden soms wel 100.000 demonstranten geteld. Bij luchtaanvallen in Jemen zijn zeker 15 militanten gedood. Sommige bronnen spreken van 23 doden. De strijders die banden zouden hebben met Al-Qaeda... werden onder vuur genomen in Baida, ten zuiden van de hoofdstad Sanaa. Volgens een regeringswoordvoerder zijn voertuigen en wapens vernietigd. Wie de luchtaanval heeft uitgevoerd is niet duidelijk. Kofi Annan is in Syrië aan een gesprek begonnen met president Assad. De speciale gezant van de VN en de Arabische Liga zal aandringen op een onmiddellijk staakt het vuren en het toelaten van hulpverleners. Later praat Annan met de oppositie. Die denkt dat een oplossing alleen tot stand kan komen door Assad militair onder druk te zetten. De Nederlandse justitie breekt soms in buitenlandse computers in zonder dat het betreffende land toestemming heeft gegeven. Dat is verboden, maar soms moet snel worden gehandeld om te voorkomen dat cybercriminelen bewijsmateriaal wegsluizen, zegt het OM. Er werd onder meer zonder toestemming vooraf ingebroken in Amerikaanse computers vanwege de Amsterdamse Zedenzaak. De adviesprijs voor benzine is gestegen naar een record, gemiddeld 1,83 euro per liter. Begin deze week kostte een liter euro 95 nog 1,81 euro. De prijs van diesel steeg naar 1,50 euro. De brandstoffen worden duurder vanwege de onrust in het Midden-Oosten, vooral door de spanningen rond Iran. Het weer beholkt, maar overwegend droog. Maximum temperatuur 13 graden. Morgen eerst grijs, maar later ook zon. Dit was het en... Dit is John Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op sneller gecontroleerd. Dat gebeurt onder meer op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen en op de A67 tussen Eindhoven en de Duitse grens.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 Zandvoort, Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Zo bring horen u onze herkenningsmelodie. Louis Davids met Weet je nog wel oudje. Een opname uit 1928. Vandaag, dit uurtje staat in het teken van de jaren 40. Ik heb een heleboel muziek uitgekozen uit de jaren 40. En waarschijnlijk hoort u dat ook, want de muziek kraakt behoorlijk. En het is niet helemaal om over uit te schrijven, maar ja. De jaren 40, het heeft zo'n beetje zijn charmes, hè. Dit uur onder andere muziek van... Annie Palme, Albert de Boy... Maar nu eerst Ab en Greetje Scholten... met Heeft hun sigarenbandje. De straat mag ik er niet om zeuren. Maar de huis wordt afgepast, doe geen mensen ook voor last. Maar we hebben het zo opgeplaatst. Want die mooie wandjes hebben wij zo graag. Daarom zingen wij maar onze vraag. Heeft u een wandje? Heeft u er een voor mij bepaald? Ja, dat De sigarenbandje, ben zo blij als u het meegeeft, al ben ik een beetje handjes. Mijn oom Louis, met een zenuwscheut in elke knie. Eén, twee hup, de ches, drie. Als gemeen in de maneschijn van de Libische woestijn. Dans met tante Kiep met oom Louis. Eén, twee hup, de ches, drie. Hij doet het plastisch, eenmaal huts en eenmaal fluts. Zij zwingt elastisch en ze roepen samen ches, amongst the ZANG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 Ja, u hoorde muziek van Auguste laat met Ik heb een huis met een tuintje gehuurd. Daarvoor hoorde u Annie Palmer met Ik zal je nooit, nooit meer vergeten. Albert de Boy met de Chestnut Tree. En natuurlijk App Greetje Scholten met Heeft U een sigaarbandje. U luistert nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdag en op zaterdag de herhaling van Zandvoort uit Zandvoort. En mijn naam is Mario Zandvoort. En ik neem u iedere week op reis een uur lang. Terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En dat doen we vandaag met muziek uit de jaren 40. Zometeen de Jantjes, de Butterflies. Maar nu is Bob Scholten met Tante Jo de Radio. En paraat, alleen op microfoongebied. Mijn tante van geen maat, ze heeft een deslamp toestel met een luidspreker zo waar. Die brult een ganse dag de hele buurt hard bij elkaar. Mijn tante doet radio, maar dat ding verveelt me zo. Da Begint al vroeg met gymnastiek, daarna gramofonmuziek. Da Draadloos aan een lijntje, oh wat kan een mens genieten voor een schijntje. Wanneer dat nog een week lang duurt, verhuist de sleest de hele buurt. Dets morgens al voor dag en douw zet hij het toestel aan. Dat laat hij dan fortissimo tot middernacht zo staan. Die zet hem voor het open raam, dat muisje krijgt een staart. De hele straat is nu al onbewoonbaar, gaat voor klaar. Mijn tante toch heeft radio, maar dat ding verveelt me zo. Begin al vroeg met gymnastiek, daarna rammel voor muziek. heb de wereld raadloos aan een lijntje. Voor een schijntje. Wanneer dat nog een week lang duurt, verhuist de de hele buurt. Ligt een klein intiem café. Daar zijn de toffe jongens toch zo dol de mee. Want als ze daar gaan sluiten, is het heus de hoogste tijd. En menig stel dat vroeg van met de mij. Of het zoekje brand nog licht, want dan zijn ze nog niet dicht. Alderie, alderie, alderaden. Dus we gaan er even heen en we nemen er nog een. Alderie, alderie, alderaden. Want er speelt een Dat is weer best. Jongstrekjes niet van leer, want je leeft maar ene keer. Bovenin, bovenin, Als je pas het loopt, nou dan ken je koekjes bij de thee. Een uit ons draadje, ze komt met een droge keel Want van zijn lieve vrouwtje krijgt de goede man niet veel Maar als ze leert te slapen, wippa zachtjes uit zijn bed En komt in zijn pyjara op het doekje aan verzet Op het doekje komt nog licht, want er zijn ze nog niet in. Valderie, valderie, aan. Dus we gaan er even heen en we nemen er nog een Valderie, valderie, valderaan want er speelt een leuk orkest, en het bier dat is weer best. Jo, zet je van in, want je leek maar een keer. Hou de rink, Het, was het zo gezellig dat de tijd een uur vergat. De drank was in de klanten en de wijsheid in het pad. Toen pikte de politie onze drinkengootjes mee, maar beide commissarissen zong het hele stel te Ja, Hier, dat is weer best Jozefjes vindt van leer Want je leeft maar één keer Valverie, Valverie, Valvera In het dorpje waar ik thuis hoor Woont in dezelfde straat Een lief blond haarig meisje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 Van ja, dat was dik door met het meisje uit mijn dorp. Daarvoor de Jantjes met op het hoekje Brand nog licht. De Butterflies met Dixieland. En natuurlijk die mooie plaat van Bob Scholten met Tante Jo, de radio. Zandvoort uit Zandvoort. Met zo meteen nog muziek van de Ramblers.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 Zandvoort Zandvoort, met Mario Zandvoort. Lessen op piano gaan nooit erg vlug. Denk maar eens terug, denk maar eens terug. Ook gekend muziek te leren valt niet mee. Volg daarom dit allernieuwste idee. De symbaal, kinderen die doet. En de trom, kinderen die doet la muziek, leer je kwik en magnifiek, komza. De viool, kinderen die doet, en de bas, kinderen die doet. la muziek, leer je kwik en magnifiek, komza. Door de instrumenten te variëren, gaat men waarderen, het musiceren. Zo, waar, well, baby, pop, de samba. Een symfonie op opera. De tromboon, kinderen die doen. <tied> en de fluit, kinderen die doen. <tied> Zingra, <tied> la, la, muziek, wil je weten maar je Kom, sa, Componeer ik soms, maar ik weet niet hoe. Ga ik naar buiten toe. Ga ik naar buiten toe om mijn nieuwe vrienden te vinden? Luister ik, ik naar de nachtegaal, de leeuwerik. Want de kraai, kinderen die doet, en de eend, kinderen die doet, zing la la, muziek nee, je En de koe, kinderen die doet, en de vink, kinderen die doet. Rub, chink la la la, muziek, lee je Maar als het lelijk weer is blijf ik in de stad. Denk je ik weet je wat, denk je weet je wat. Blijf me rustig voor het venster en ik Me inspireren door geluid op straat. De auto, kinderen die doet. En de fiets, kinderen die doet. Zingtra la la, muziek, lee je krik en maan je kik, kom zacht. De chauffeur, kinderen die doet. De agent, kinderen die doet. Zingtra la la, muziek, leer je krik en maan je kik, kom sa. Zo kan er niet erin studeren, Re. om het te leren, dat componeren. Re. Zo word je gewoon componeren. Nee. alles nee. Let's go, let's go. We're gonna try, we're gonna try. Let's let's the Yup, wah, wah, wah, wah, wah, wah, Daar kom staan u niet te kniezen Ik moet aan boord De boom ligt klaar Om spoedig zee te kiezen We gaan weer verre reizen doen naar het land der Indianen Kom ondergeven nog een zoen En droog nu maar je tranen Zwaar van ons in. Deze wil een van leven, jongen, sta mee. Ik je dan over een jaar, Laat naar de voordring. op kan Ik weer blij terug van zee maar mannen van niet de duinen, van zenden wij de buren mee, de bloemetjes als buiten. Dan word ik van de boom gehaald naar moeders kleine woning, als haar gezicht van vreugde straalt voel ik mij al. Let us Love is a Heeft een mooie fiets en Karl naar zijn idee En pa zei zeker honderd keer, wees er voorzichtig mee Maar Karel die een oogje had op als een mudo Stond andere morgen voor haar deur en zei met heel veel air Mijn achterbank is wel wat zacht, maar het geeft niet lieve pop Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop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 Later ging hij naar het stadhuis en Ants ging met hem mee. Niet achter op zijn mooie fiets, maar in een trouwcoupé. En reed hij soms op weg naar huis, zijn vrouw nadien voorbij. Stond hij met een pedaal, kwam stil en zei hij altijd blij. Mijn achterkant is wel wat zacht, maar geef niet lieve pop. Spring maar achterop, spring maar achterop. Spring maar achterop. Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik wat strop. Spring maar achterop, spring maar achterop. Spring maar achterop. En als mijn band moet springen kind, dan gaan we met lijn twee. Want jij moet verder lopen schat, maar ik loop met je mee. Mijn achterband is wel wat zacht, maar geef niet niep pomp. Spring maar achterop, spring maar achterop. Spring maar achterop.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 Spring niet achterop! Spring niet achterop! Spring niet achterop! Wat heb ik aan die risico? Bezorg me nu geen stok! Spring niet achterop! Spring niet achterop! Spring niet achterop! Want als mijn band inspringen zo, zou, dan zat ik er toch mee! Nu moet ik lopen! Nu je zin, stap jij maar op lijn 2! Mijn binnenband ligt langs de stoep, raap jij dat ding eens op! Spind me achterop! Spind me achterop! wind me achterop! Tot op. Dat waren de straatzangers met aan het strand stil en verlaten. Ook hoorde u de ramblers met de dolle muziekles. Duwe Hofmans met zwerven op zee. En als laatste hoorde u Eric Christian met spring maar achterop. Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdag ben ik bij u tussen 11 en 12. En dan neem ik u mee terug op reis in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En natuurlijk iedere zaterdag kunt u dit programma nogmaals beluisteren. Tussen 1 en 2 hier op de lokale omroep van Zandvoort. Terug naar de muziek, zo meteen Johnny Hoes. Nee, Johnny Hoes moet ik zeggen. Met o was ik maar bij moeder thuis gebleven. Maar hier is nu Lubrandi? Lubandi met wie heeft er suiker in de ertesoep gedaan? Er was in het militaire kamp een grote consternatie. Niet meer of minder dan een ramp, bedreigde onze natie. De ertesoep was zwaar mislukt en iedereen is onbedrukt. Wie, wie, wie. in de erdensoep gedaan Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het te laten staan Wie heeft er suiker in de erdensoep gedaan? De korporaal zei eerst poef ik geloof dat jullie dazen." hij kreeg de heek en liet van strik toen voor de dokter blazen tot de sergeant kwam van de week die zong als lijf zo bleek wie, wie, ha? Wie, wie, wie, ha? Wie heeft er suiker in de hertessoep gedaan? Ha? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie, die heeft de deken laten slaan. Wie heeft er suiker in de hertessoep gedaan? De luitenant zij, wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar haasophers. Geef acht, rechts, recht, er komt een deze uit. Huh? Ja, kom, zeg op. Wie heeft er suiker in de erpte soep gedaan? Huh? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? Die hele compagnie die heeft het niet te laten staan. Wie heeft er suiker in de erpte soep gedaan? Ten slotte kwam de kolonel correct en afgemeten. Zij strafmarcheerend in een stel ga in het zwijntje eten. En schokkende de heide door zonder pompje in koor Wie wie wie, wie huh? wie, wie wie wie heeft de suiker in dertig soep gedaan. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft de eten laten staan. Wie heeft er suiker in er de soep gedaan? Oh, als ik... Want ik kan je niet vergeten met je rode mond, je blauwe ogen, je haar zo blond.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 Take my wanneer ze een man zag op straat en vroeg de bijwoorden direct maar gedachten in perken van eer en fatsoen ze bloosden bedeesd bij een zalige ruiker van rozen uit eeuwige trouw na het zeer tijdelijke ik hou van rozen zo rood, zo rood. rozen bij dozijnen, dozijnen. token van liefde Hier naar een bal, ze dronk veel champagne en liep in de regen naar huis in de wilde galop. En kwam van de regen al ras in de kerk waar zij huurde met veel pracht en praal. Maar zien na een weinig ging hij aan de slag en met drank zocht hij elders zijn troost. Triest bleef zij achter alleen met haar brood.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 Yeah. Okay. Johnny Bron met rozen zijn rood. Ook hoor die Johnny Hoes met oh was ik maar. Mijn moeder thuisgebleven. En natuurlijk uh, die mooie plaat van Lubandi met wie heeft er suiker in de soep gedaan. TFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort met mij Mario Zandvoort. Het zit er alweer op voor vandaag en u gaat heel snel voorbij. Uiteraard volgende week dinsdag ben ik weer op de radio. Dan neem ik u wederom mee terug op reis in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Dit uur kunt u nogmaals beluisteren Aans aan z'n zaterdag tussen 1 en 2 in herhaling. Ik wens u nog een hele fijne week en misschien tot volgende week. En ik laat u achter met nog een paar stukjes muziek. Snip en snap, orkest zonder naam. Marius Kees Pruijs met zo af en toe. En ik zeg tot ziens. Als je niet lekker bent, je kou op griep te pakken. Dan slik je pillen, poeiers, maar het helpt je niks.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 Dan zeg ik weer zwijg stil, daar heb je geen benul van. Ik slip en wip en glip in dienst der artsenij. Ik neem zo af en toe. Een heel klein wippertje. Zo'n heel klein wippertje. Als niet medicijn. Ik maak zo af en toe. <laughs> een heel klein slippertje, <laughs> een heel klein slippertje, <laughs> dat is zo fijn. Ik liep maar zo op een stil, de van zand aan de zee. En zag naar het losse de kist die in de branding bleek. Ik vestigde hem op en keek er eens in weet een je wat ik zag. Ik zag een knap van hem, die in dat kistje lag. Oh, ik zag een knap van, oh, van hem, die in dat kistje lag. Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter tal en beddelde ermee naar huis en gaf me aan mevrouw vrouw. Die kreeg het op de zenuwen en we er uit en vlug. ze sfeer nam het diep en kon nooit meer terug. Oh, zij sfeer nam het diep en kon nooit meer terug. Ik dacht wat moet ik nou gaan doen, toen kreeg ik een idee. Ik maakte er een bakje van en nam de zaak weer mee. Toen ging ik naar het politiebureau, maar het stelde me teleur. Want ik keek een keer naar die en zwiet me door de deur. Oh, ik keek een keer naar die en zwiet me door de deur. Toen ging. Naar de ronde man en zei ze kijk eens hier Ik heb hier heel wat boos voor jou verpakt, dit bakpapier Maar weet je wat die volle man deed, die zei pak uit die kop Maar nauwelijks zag hij die. Op hij ging op de loop, Oh maar nauwelijks zag ik niet, of hij ging op de lof oh, Zo was ik veertig jaren lang weer een wit op sjouw maar waar ik ben, mijn post kwam, geen mens die het hebben wou. Ten einde raad nam ik een besluit ik ging naar Rome, Jan. Die schrok zich dood van die, en broelde niks ervan. Oh, die schrok zich dood van die, en broerde niks ervan. En dit is dan het einde van mijn einde...